1 uur. Lot Levin met zijn OS-journaal. In het glaasje dat de veroordeelde Kroatische oorlogsmisdadiger Praljak gisteren leeg dronk, zijn resten gevonden van een stof die tot de dood zou kunnen leiden. Dat zegt het Nederlandse Openbaar Ministerie dat de zaak onderzoekt. Om wat voor stof het precies gaat is nog niet duidelijk. Het Nederlands Forensisch Instituut voert binnenkort autopsie uit op het lichaam van de oorlogsmisdadiger. Praljak dronk gisteren direct na zijn veroordeling door het Joegoslavië-tribunaal het glaasje leeg. Hij overleed later in het ziekenhuis. UNICEF zegt dat 8,5 miljoen kinderen in Syrië onmiddellijk humanitaire hulp nodig hebben. Volgens de organisatie wordt de situatie in vluchtelingenkampen met de winter voor de deur steeds nijpender. Veel vluchtelingen in Syrië kunnen nog altijd niet naar huis. In vluchtelingenkampen waar ook veel kinderen zitten is gebrek aan winterkleding en dekens. En ook is er vaak geen verwarming. UNICEF begint daarom een actie om geld in te zamelen voor Syrië. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil het opleggen van TBS minder afhankelijk maken van medewerking van de verdachten. Nu weigeren sommige verdachten mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek in de hoop dat ze dan geen TBS krijgen. Dekker is het eens met VVD en PvdA dat de rechter ook tijdens de celstraf nog TBS moet kunnen opleggen. De gemeente Amsterdam hield in de jaren 50 bij of sollicitanten homo waren. Dat blijkt uit zogeheten homolijsten die in het Stadsarchief zijn gevonden. Mensen die op die lijst stonden maakten geen kans op een baan. Een commissie van vijf gemeenteambtenaren onderzocht iemands geaardheid... door onder meer te informeren bij buren en vrienden. Belangenorganisatie COC wil dat er onderzoek komt naar deze praktijken. Het weer dan nog, het is grotendeels bewolkt en er valt geregeld neerslag. Met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt 3 tot 5 graden. Ook morgen kans op een bui en op veel plaatsen maar 1 of 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Geneepasset Passet van de ANWB. In de Randstad sta je stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij het plein een half uur file vanwege het bergen van een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Utrecht-Amersfoort ben je 10 minuten kwijt met de berging bij Soesterberg. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hebben wij dus veranderd in Klaas, even verwachten, kom maar binnen met, met je, je Kom maar binnen met je vrouw, Dat kan je ook zien, kom maar binnen met je vrouw. En dan komt met je vrouw. Komt Nel en ik, komen dan binnen. U gaat niet meer zoals weleer over het dak? Nee, door de dat wij bellen gewoon aan. B waarom is dat? Omdat ik krijg mijn vrouw niet meer door de schoorsteen heen. <lacht> Die vreet als een tijger. Die gaat over Tieneke uh, de Nooi heen. En we hebben diverse malen geprobeerd om de schorsteen aan de binnenkant met vaseline te smeren. En om er doorheen te zuigen. Maar dat uh, verzekering wil mijn vrouw niet meer met meer dekken. U wel? Hè? Mijn dekken ze nog wel. Nee, maar wil u haar nog wel dekken? Jazeker. Oh, ja. ja, dat, dat, dat gaat we dan door natuurlijk. Want we moeten natuurlijk ook aan de toekomst denken. Heeft mijn u... zoon neemt de zaak ook over, waarschijnlijk.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 Wij wonen in Amsterdam, drie hoog. Maar zomers dan zitten wij dus in Venetiëola, waar zitten wij op Spanier, de camping? Natuurlijk. natuurlijk zitten wij op de camping, mijn vrouw en ik. En dan uh, wij zijn natuurlijk onherkenbaar, omdat ik ga niet in zee, anders zien de mensen me tabbert. Dat begrijp ik niet. Ik laat niet van iedereen me tabbert zien. Dat lijkt me nogal logisch. Je gaat niet meer in de zomer je tabberd laten zien. Het is een plaatselijk tijdelijk gebeuren. Dus u anders hebben wij de hele dag kinderen achter ons dan. Hey Klaas, hey Piet.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 Zie de de je de Artiest in het licht. as a No. Dan uh, zie je dan zo'n naam staan hè, van zo'n artiest, artiest in het licht. En dan denk je bij je zo, wie is dat nou weer? En dan hoor je dit liedje en dan denk je, ja, het is toch wel wat bekend. Ik ken het wel. Maar als je nou gevraagd had van, van wie is het? Dan had ik je gezegd van, nou, sorry hoor, maar dat moet ik u helaas uh, schuldig blijven. Maar, maar van wie is het? Dat ga ik je lekker niet vertellen. Ja, ik hou lekker geheim. Ik het lekker geheim. Ik zoek nee, ja. zelf wel, hoor, op Spotify. Nou, uh, kan je toch niet vinden. Uh, Oh, was okay. het weer zo'n liedje wat je in je achterzak stiekem hebt meegesmokkeld? Oh, ja, uh, het liedje dat uh, werd. Uh, de, nou, het uh, ja. dat, uh, breng me toch niet van mijn apropos. Oh, heerlijk. Suggy Otis heette de man. En hij is geboren als Johnny Alexander uh, Veliotis. Nou, dat kan je niet filmen met zo'n artiesten uh, De Los Angeles op 30 november 1953 en ook wel John Otis Jr. genoemd. Is een uh, Amerikaanse singer, songwriter, uh, muziekproducent en multi-instrumentalist. Uh, ja, dat is ie. Twaalfjarig uh, trad uh, uh, Sherry Otis al voor het eerst op in uh, de band van zijn vader, de Rhythm and Blues artiest. Uh, Johnny Otis, nou die kennen we dan natuurlijk weer wel, van uh, de telefoonbaby uh, en zo. Die kent u natuurlijk wel, ja. Uh, dat was hem. En na een album met Al Cooper, uh, de Cooper Session. En een bijdrage aan het Frank Zappa-album uh, Hot Rats. ...bijder in 1969. Werd zijn eerste soloalbum in 1970 uitgebracht. Met Here comes Shaggy Otis. En het bekendste liedje van Otis. Strawberry Letter 23. Dat hoorde u net, ja. En dat staat op Freedom Fight uit 1971. Nou, dat uh, Strawberry uh, Song 23. Dat hoorde u dus net. Shaggy Otis. <kliek> Hé, nou. Lekker. Nou, ben je nou tevreden? Dan weet je het. Ja. Oh, gelukkig. Ben jij ook tevreden, Anand? Nee, want ik ken het alleen voor de Brothers Johnson. Oké. Okay. I feel the earth move. Carol King. in dopen In Groningen vinden ze dit geen leuk liedje hoor. <laughs> Goed, dit was Carol King. En dit is 1 2 3 4 Send the shit. Eh, volle bolletjes. Maak het nou wat. Oké. get talking, was te laat. Sorry. Het gebeurt wel eens. Je te laat, man. Oké, okay, Feathers and Tar. Zo heet uh, het nummer. En uh, het is nieuw van Kayak En uh, Ton Scherperzeel, uh, dat is natuurlijk gewoon uh, de componist van deze band. Ze hebben een... Uh, ja, ik denk dat uh, die gegevens er nog niet zijn. Ze hebben in ieder geval een complete nieuwe uh, line-up. Op het ogenblik. Even kijken of dat er al in staat. Uh, ja, dat staat er al in. Uh, de band bestaat tegenwoordig natuurlijk uit Ton Scherpenzeel. Op uh, toetsen en zo en zang. Dan hebben we op gitaar tegenwoordig Marcel Singor. Uh, de zanger is uh, Bart Schwedman. Uh, Basgitaar is uh, Christopher uh, Gildlow. En dan hebben we op drums Colin Leijenaar. Dat is de huidige bezetting van uh, de band. En Kajak, uh, vanaf januari gaan ze weer op tour. Ik ga zelf lekker naar een concert. Op 26 januari in Alkmaar ga ik ze zien. En uh, ze komen op 18 januari uit met een nieuw album. Dat heet Seventeen. En dat is dan ook gelijk het zeventiende album van de band. En uh, dit nummer staat er ook op wat u net hoorde. en Dat is dan dus vast al zeg maar even een teaser. Zodat u uh, alvast een beetje lekker gemaakt wordt met wat er op dat album staat. Nou, ik heb wel meer fragmentjes gehoord. En uh, het wordt buitengewoon de moeite waard. Maar wat kan je anders verwachten van een band als Kayak? Niet waar? Ja. Oké, okay, dan gaan we nu weer verder. Van Morrison. En er is ook een nieuwe uitgave. Broken Records. Zijn van het programma De Plaat Blijft Hangen. De, <laughs> Broken record. <Ja>, ja. Hij <coughs> ah ja, was al bezig met een prachtige. Had al een mooi album. Roll with the Punches. Wat een te gek album was. Maar dit is alweer nieuw. Uitgekomen op 24 november. Broken record van Morrison. Nieuws wordt even iets uitgesteld. Want ik ben vergeten het klaar te zetten. Stom, hè. Zometeen nieuws. Something holding on to nothing. Letting go isn't easy, so I keep you with me Cause I'll never stand watch you go Do you feel like a fan running? Tell me it's true while we living our lie Take too many chances to say goodbye We didn't ever talk about love, didn't ever talk about love Trying to find what we lost, but are we waiting on? night? With the words you never say oh, oh. We don't ever talk about love Didn't ever talk about love Here yeah, but finally gone When are we waiting on We don't talk about our love Do you feel like I've been running? Am I the one that you wanted? are you're not leaving and I keep you with me Cause nobody wants to be alone Do you feel like I've been running? Tell me it's true where we live, no lie no. Takes too many chances to say goodbye Didn't let talk about love, didn't never talk about love Trying to find what we lost, what are we waiting on You never say. Oh, oh, oh. it's time to wrap it up. It's time to wrap it up. It's time yeah, well, to Shanna Marisa, als ik het goed uitspreek. Zo heet deze dame. En het liedje, dat is de Acoustic Version of Talk About It. About our love. Ja, en het is mooi. Dankjewel. Uh, Ga verder met... He, oh, wat is dit nou dan weer? Die moet ik helemaal niet hebben. Huh. <laughs> ja, ik denk we gaan Rukert nog bellen. Ja, maar ja. Die, die laten we niet van ze horen. Ja, en ik heb uh. geen idee wie er morgen gaat komen, nee, anders had ik het niet. gezegd, hoor. Okay. Onder het toentje. Het nieuws ja. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja mensen, er zijn alweer herten gesignaleerd in het centrum en bij de strandafgangen. Het nieuwe tijdelijke hek langs het fietspad richting Noordwijk lijkt vooralsnog geen hert uit voor tegen te houden. En uh, herteman Willem van der Sloot vindt dat logisch, want volgens hem is het hek te kort en staat het aan de verkeerde kant van het fietspad. De plaatsing van het hek vorige week is een uitvloeisel van het burgerinitiatief Hekken tegen Her Hertenoverlast van van der Sloot. Het 350 meter lange hek moet voorkomen dat herten uit de waterleiding Duinen aan de zuidkant van Zandvoort via het strand het dorp inwandelen. En het huidige hek is bedoeld voor een proefperiode van vier maanden. En daarna wil de gemeente bezien of er een vervolg moet komen. Nou, volgens Van de Sloot heeft dat vooralsnog niet zoveel zin. Even een mededeling vanuit de gemeente... want vanwege het overzetten van de Zandvoortse systemen naar Haarlem... kunt u op 1 december geen rijbewijzen, de reisdocumenten... uit treksels en verklaringen omtrent gedrag aanvragen. Dus ik ga ervan uit dat de balie gewoon gesloten is morgen. De politie controleert extra op niet hands-free bellen of appen in de auto... Een controle van afgelopen zaterdagmiddag en avond leverde 23 boetes op. Er werd gecontroleerd in Zaanstreek, in Waterland en in Kennemerland. Enkele politieauto's reden speciaal rondom op te letten en uh, op bellers achter het stuur. De komende tijd worden deze speciale controles enkele keren herhaald al dus de politie. VIP Zandvoort geeft met de jaarlijkse vrijwilligersprijs graag aandacht aan de Zandvoortse vrijwilligersorganisaties. Die dus een prijs kunnen winnen middels een nominatie. Het thema van dit jaar was vrijwilligerswerk en participatie. En genomineerd waren dit jaar het Museum, Ontmoetingscentrum Zandvoort en Samenspraak Zandvoort. Alle drie de organisaties hebben iets gewonnen. Het Juttesmuseum kreeg een geldprijs ter waarde van 250 euro. Samenspraak Zandvoort kreeg 200 euro. En Ontmoetingscentrum de Zandstroom kreeg de VIP-prijs, de wisseltrofee en een geldprijs van 150 euro. Stroperij. Ja, dat komt weer steeds vaker en op grotere schaal voor in onze natuurgebieden. Steeds meer mensen verlaten de natuur met tassen en emmers vol eten om te verkopen. Denk dan aan konijnen, paddenstoelen, vissen, mossen en andere planten. En dat is stroperij. Het is illegaal en dus strafbaar. De organisaties die natuurgebieden beheren voeren daarom samen met de politie... een handhavingsactie om stroperij en het verhandelen van de spullen aan te pakken en om de bewustwording van de schade en gevaren van stroperij te vergroten. Sommige mensen kennen de regels van de stroperij niet... en zijn zich dan ook helemaal niet bewust van de impact van hun gedrag. Kleine hoeveelheden voor eigen gebruik wordt door de beheerders door de vingers gezien... Maar het leegstrippen van de bossen eh, dat wordt niet door de vingers gezien en daar zal dus tegen worden opgetreden. En daarom slaan de beheerders en de politie de handen in één en zijn een handhavingsactie gestart. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door het stroperij. Daarnaast kun je er ziektes en vergiftiging door oplopen. Tot zover het nieuws. Ik zag vanuit mijn ooghoek dat er iemand dringend probeerde om ons een bericht door te geven. Eens even kijken of het heel erg, uh, of het breaking news is. Heb je daar even tijd voor? Ik krijg hem niet door. Nou, laten we maar overgaan naar het weer. Mocht het echt iets ernstigs zijn, luncht. kom ik daarna terug. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Meer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, ik uh, had al gezegd, waarschijnlijk gaat er een beetje zon komen... en het lijkt er inderdaad op dat dat gaat gebeuren. Um, het, het, het, hij kan dus doorkomen. Uh, maar het komt ook tot buien en deze buien zijn winters van karakter... en kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De noordenwind neemt toe naar matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 5. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met aan zee aanhoudend kans op winterse buien. Het koelt af naar waarde rond het vriespunt met kans op gladheid. Nou, tot zover het uh, weerbericht. Dat was het weer.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 See them in some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 Waar kan je niet op komen? Op ja. je kruk. Ja, dat hoorde we. Ah. Ik hoor steeds aan het kraken. Ja. Je bedoelt wie uh, wie, de, wie dit nummer gemaakt heeft. Je, je, je laat ze meewerken, maar het is ook. Nou ja. nou, ik vraag gewoon wat. Nou, ik nou snap jou, niet. Bachman Turner en Overdrive. Oh, die. Ik vond het overdreven. Number one. Nou, leuk plaatje, dat wel. Ja, leuk, hè? is toch niet leuk, man? Dat is een goede plaat gewoon. Leuk plaatje. Dat is geen leuk plaatje, Jansen. Dat is gewoon een topnummer. Neusje van de Salm. Mmm. Wat een lekker plaatje. Artiest in het licht. Ja. We hebben nu alleen nog maar artiest in het licht, want uh, ik, ik was het eigenlijk een beetje vergeten, maar. Uh, we gaan gauw verder! Artiest in het licht. Ready for love. Ja, <coughs> nou, wie niet. June Pointer. Het uh, is haar geboortedag. En uh, ze werd geboren in, uh, in Oakland, uh, uh, Californië, op 30 november. Uh, ja, 30 november. Ja, 30 november. Ja. 1953. En uh, zij oh, okay. overleed in Santa Monica op 11 april 2006. En de dame was natuurlijk vooral bekend als lid van de Pointer Sisters. Yeah. Ja, we gaan snel door, want ik heb er nog een paar. Ik zou ze bijna vergeten. Dat moet helemaal artiest niet in het licht. Ja, dat gaan helemaal niet. Ik kan niet zomaar die artiest in het licht vergeten, natuurlijk. Billy Idol. Ik heb er nog een paar. Uh, Billy Joel. of Nee, Joel. Kom ik daar nou weer bij. William Michael Albert Broad. Zo heet hij. Hij is geboren in Middlesex. Op uh, 30 november 1955. En zijn artiestenaam natuurlijk. Uh, Billy Idol. En in verband de tijd ga, ga ik gauw door. Want dit nummer duurt nog een minuut of drie. En dan haal ik het niet. Artiest in het licht. Ja. Ik heb al wat je zei in mijn oren geknoopt Dat je zei het is voorbij, dat het leven zo loopt Dat je mij niet meer mist en dat ik moet verstaan dat vroeger vroeger was Al besef ik dat dus nu maar pas Dat het nooit meer zal zijn Zoals het ooit was Maar ik wil echt wel dat je weet Dat je weet Ik rij voor jou naar de maan En parkeer me daar daarvan Tot je mij weer ziet staan tot je weer van me houdt. En ik plak de planeet. Vol met post iets tot je weet. Alles laat me stinken hout. Tot je weer van me houdt. Tot je weer van me houdt. Ik hoop dat je beseft. Hoeveel schuld er jou treft, je was alles voor mij, maar dat is dus voorbij. Je zegt: Zie je dan niet hoe anderen omgaan met verdriet, maar ik ben die andere mensen niet. Ik ben tot niks meer in staat, te triestig te kwaad, maar ik wil echt wel dat je weet, ik rij voor jou naar de maan, en parkeer me daar uit. tot je mij weer ziet staan, tot je weer om me houdt, en ik plak de planeet. planeet laat me koud tot je weer van me houdt. Mm -hmm. ja, Vraagt zich wel, wie. Het is Belgisch accent. multi instrumentalist. Hij kan van alles. Hij was drummer, zanger, gitarist, noem het maar op. De mooiste woorden, vrienden. Uh, maar ja, in verband met de tijd kan het helaas niet helemaal draaien. Maar uh, het is een mooi liedje tot jij weer van me houdt. En het is uh, gisteren uitgekomen. Want het is een nieuwe single van Bart Peters. En die is ook jarig vandaag. New ja, hij is ook jarig. Maar, ik ja, uit Madrid. En met een vorkje uit Parijs, ik zorg dat... Ja, mijn planning vandaag is niet ideaal, maar... Uh, mijn misschien is het nog na van vorige week donderdag. Dan pas je slaapval of zo. Dit zou de natuurlijk kunnen. in het licht. Dit is de laatste. Desiree. En ook die jarig vandaag. Live.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 En nummer, dat heette live, en ze is jarig vandaag. Normaal ja, geef ik u wat uitgebreidere informatie, maar dat lukt nu even niet, want de tijd is om. Ja. Dus ik kan u wel even vertellen dat ze jarig is vandaag. De maar hoeveel kaarsjes heeft uitgeplaatst, dat weten we niet. Dat is zo niet zo belangrijk, we zijn well, klaar. Nee. Ja. Nou ja, het is wel belangrijk, maar volgende I'm keer... niet voor ons? Nee. Uh, voor haar? Zei, ja, voor haar. Maar ze komt toch geen taart brengen? Nee, dus... precies. Dus we negeren er verder gewoon. Ja, ja. Uh, nou, we zijn klaar met het programma. Het is klaar. Ja. Het is klaar. Ja. Hé, hey, uh, we gaan het afsluiten we gaan nog even vertellen dat morgenochtend uh, bruist uh, weer is. Vanaf Tussen Ja, tussen uh, ja, tien en twaalf. Ja, bruist. Ja. Ja bruist in de ochtend. Hey, en uh, jij gaat ook hele speciale dingen doen, want dames en heren, aanstaande zondag is natuurlijk van 7 tot 9 is CFM Klassiek. En deze keer is Dolly daar de presentatrice van. Ja, ja. Ja. En ik heb een mooie playlist voor u gemaakt. Playlist bedoel ik. Voor u gemaakt. Oeh. Ja. Nou, we zullen luisteren. Aanstaande ja, zondag. Ja, ga je luisteren? Ja, nou, ik denk het wel. Ja. Ja, aanstaande zondag. Dus SCFM Klassiek met Dolly. Allemaal gaan we, luisteren. Gaan we zo eens in de zoveel tijd doen, hè. Want dat vind je leuk. Mooi. Dan hoef ik het niet ja. zo, ik het allemaal niet uit te zoeken. Nee, zo is <laughs> ik het. Laat mij het maar lekker uitzoeken. Ja. Ik zoek vind het leuk. Het, het zoek, uit zoek het uit. En dat Zo. heb ik ook gedaan. Hierna natuurlijk het Lucifest doosje weer. Met Bart van der Meer, dames en heren. Hij bid, bid nog steeds niet voor bruine bonen. En uh, we, uh, ik ga u ook vertellen dat uh, wij naar huis gaan. To the far away. Dus ik zeg u dank voor het luisteren. Ik ben er weer aanstaande dinsdag. Dolly is er maandag weer. Ik ben er dinsdag weer samen met Deb als alles mee zit. En uh, tot nu. Uh, uh, bedankt voor het luisteren. En tot Tot gauw. Tot, tot gauw. gauw. Oké, okay, dank wel.